tegen titelverdediger Luke Liddler. Verspreid over het land vallen buien met sneeuw, regen en soms hagel. Het kan glad zijn en daarom geldt code geel... en in Utrecht en Gelderland code oranje. Het wordt 1 tot 3 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitsmeister met wat uh, vertragingen door de sneeuw. Op de A30, Ede richting Barneveld bij Harselaar. Zes minuten. De A50, Abeldoorn richting Arnhem bij uh, Grijshoort. Is een gladde weg en daardoor ook zes minuten vertraging. En de A348, Doesburg richting Arnhem bij uh, De Beemt. Ook nog zeven minuten vertraging. Flitsers die zijn er niet. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.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 Jaar zijn de meeste mensen jarig. Je hoort het zo eerst Ellen Walker Heartbreak Melody. Radio 5, 3, <middels> Radio. Radio 538. Radio 58. Hey, op welke dag in het jaar zijn de meeste mensen jarig? Dit denkt Erik. De meeste mensen zijn jarig op 1 januari. Ja, we gaan even kijken of dat waar is. Want eerlijk, je eigen verjaardag voelt natuurlijk gewoon alsof de wereld even om jou draait. Maar kleine reality check, dat is niet. Nee, alleen al in Nederland zijn er tienduizenden mensen tegelijk met jou jarig. Dus delen, nou, succes daarmee. Het CBS heeft dus nu uitgezocht wanneer we massaal jarig zijn. Het blijkt dat september de verjaardagsmaand van Nederland is. Bijna 1,3 miljoen mensen zijn dan jarig. En de absolute topper is 30 september. Meer dan 44.000 jarigen op één dag. Dat is gewoon één gezamenlijke verjaardag zonder groepscadeau. En te weinig stoelen. De minst populaire dagen dat zijn uiteraard 29 februari. Hè. Niet heel gek, dat is een schrikkeldag. Echt ongeluk als je dan jarig bent. Um, dat zit dus maar eens in de vier jaar plaats. Tellen we de deze dag dan niet mee? Dan is 1 januari de minst populaire dag. Ja, slechts 31.743-jarigen. Dus precies het tegenovergestelde van wat Erik zei. Het lijkt me ook sowieso wel een pittige dag om jarig te zijn, toch? 1 januari. Maar je bent wel zeldzaam en altijd brak op je eigen feestje. Ja. Dat september de populairste verjaardagsmaand is blijkbaar weer. Want de volgende twee artiesten zijn dan allebei geboren. Kaigo, hoor je zo meteen. Eerst Nate Smith nu.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 het beste dat jij van school hebt meegenomen? Ja, mijn schoolopdrachten waren vooral net op tijd, net voldoende. En altijd met een vleug. Je schaamte tijdens het presenteren, ja. Tenzij ik les had voor mijn uh, minor radio. Ja, dan was ik opeens de eerste in de les... vooraan, met pen en papier klaar. Nou, je kan inmiddels wel zeggen... nou, dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Toch, enigszins. Maar eerlijk... wat is het beste dat jij van uh, school hebt meegenomen? Misschien een, uh, een vriend of vriendin... voor het leven, een uh, skill... waar je nu nog steeds in aan hebt... of uh, die levensles... Uh, begin op tijd... die je vervolgens al uh, jaren negeert. <lacht> ja, want uh, rond één die begon ooit gewoon als schoolopdracht hè, op de Herman Brood Academie. Ja, en kijk nu eens. Festivals, hitlijsten en op jouw playlist. En dit is dus wat er gebeurt als je wel op let tijdens de les. Het succes van Ronday hoor je nu op 538. Dit is Bright Eyes. I'm so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 Maar ze kunnen ook nog eens heel goed bolen. Ja, waarom kunnen bekende sterren altijd meerdere dingen? Goed, ik mag blij zijn als ik überhaupt één talent heb op een goede dag. Brian Adams is naast muziek maken ook nog eens een ster in andere knopjes indrukken. Ja, en wat dat is, dat hoor je zo meteen. Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. En begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als in de morgen. Bank.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 Dank je. Check jouw deal op Delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is welkoop voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop weet wat te doen. In de nieuwe muziekgame show The Winner Takes It All: knallen alle muziekgenres voorbij. In ons no Sunshine. Away.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 Er trekken buien met regen, hagel, sneeuw en onweer over het land. Het kan glad worden, plaatselijk kan 10 centimeter sneeuw vallen... en het wordt een graad of 2 vandaag. Door naar de hoofdpunten van half negen en die krijg je van Ronald Remmelsbaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Politiebond wil een landelijk inleververbod van zwaar illegaal vuurwerp... en waterwerpers met traangas. Met alleen een landelijk vuurwerkverbod verdwijnen rellen en aanvallen... op hulpverleners niet, zeggen ze in de Telegraaf. Het winterweer zal ook vandaag gevolgen hebben voor het reizen. Schiphol verwacht honderden vluchten te schrappen. De NS heeft een deel van de dienstregeling aangepast. Tussen Eindhoven en Sittard rijden minder intercities. En darter Dian van Veen noemt het ongelooflijk... dat hij de finale van het WK darts heeft gehaald. Hij is de derde Nederlander die dat is gelukt. Van Veen versloeg Gary Anderson... en speelt morgen de finale tegen titelverdediger Luke Littler. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.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 En ben je daar dan goed in? 538 Julia van Rijndam. Ja, mijn hobby is body combatten. Dat is een energieke contactloze groepsles die geïnspireerd is op Oosterse vechtsporten, zoals karate, boksen, taekwondo, Kung Fu en Tai Chi. Gecombineerd met high-intensity interval training. Dus echt ook nog burpees tussendoor, jumping jacks en al die ellende. Allemaal in één uur. Ja, Zometeen om tien uur mag ik weer. Ja, leuk joh. Ja, ik, vind, ik vind wel echt, ik ben altijd wel een van de beste, zeg maar. Tenminste, volgens mezelf. Ik heb de juf dat namelijk nog nooit horen zeggen. Nee. Brian Adams, zijn hobby is fotograferen. Niet uh, ik heb een camera op vakantie en ik zet er een filtertje over fotografie. Nee, echt op Champions League niveau. Maar dan met een lens eigenlijk. Dus nou ja, hij vindt zichzelf niet de beste. Hij is ook daadwerkelijk de beste. Verschil tussen hem en mij. Vervelend hè, die wereldsterren. Gewoon altijd van die multitalenten. Je hoort hem nu samen met Melanie C. Dit is When You're Gone op 538.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 the pyro, you light the match to wash the blow. wel eens moeite met het uitspreken van jouw naam. Ja, bij mij gaat uh, Julia altijd goed. Ja, ook internationaal makkelijk Julia. Uh, mensen hadden iets meer moeite met de echte naam van Jax Jones. Zijn oorspronkelijke naam is namelijk, ja, ik ga het even proberen, Tim Unchiwan Fabian Kwan. <lacht> is niet handig, als mensen even snel zijn muziek willen aanzetten op Spotify, weet je wel. Dus hij koos uiteindelijk voor de naam Jax Jones. Je hoort hem nu samen met Emily K. Dit is Where Did You Go bij 538. Where did you go? Where did you go? Now? I wanna know with all my love. Where did you go? Now? Where did you go? Now? I wanna know. Where did you go? With my love, with my love, where did you go? With my love. Oh. You just have to walk. Met een berichtje binnen van Marnix. Ik doe het normaal op dit tijdstip echt uh, nou ja, 45 tot 50 minuten over. Nou, dat is nu al uh, 1 uur en 5 minuten. <laughs> dus ik hoop dat ik er op tijd ben. Nou, hij heeft nog uh, zo'n 10 minuten. Doe voorzichtig, Marnix. Or here is Maroon 5, this love, op 538. I was so high, I did not recognize.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 A. stampot groente en aardappelen 1 plus 1 gratis. Alle A. Spek- en hamreepjes en blokjes ook 1 per 1 gratis. En A. Bolhapjes en ronde bakjes 3 stuks voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. 538 Nieuws. 9 uur. In de hoofdstad van Venezuela.